Victor Hark met het NOS Journaal. ABN AMRO schrapt de komende 3 tot 4 jaar 2350 arbeidsplaatsen, waarvan 1500 via gedwongen ontslag. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarscijfers. ABN AMRO boekte het afgelopen halfjaar een winst van bijna 1 miljard euro, ruim 600 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch moeten er meer mensen uit om, zoals de bank zegt, de efficiency te verbeteren.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 Een man van 53 uit Hoensbroek is vannacht op brute wijze mishandeld en bestolen. Hij werd door voorbijgangers hevig bloedend op straat gevonden. Volgens de politie was de slachtoffer naar huis gegaan waar vier mensen hem stonden op te wachten. Ze sloegen hem in elkaar en namen zijn huisleutels af. Vervolgens werd hij in een auto geduwd en een paar uur later in een veld achtergelaten. Zijn woning was overhoop gehaald.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 In de Randstad staan files vanwege het slechte weer. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoete Rijndijk 2 kilometer. Een ongeluk in de Beneluxenol. Op de A4 Vlaardingen Hoogvliet. Het zorgt voor 2 kilometer file, maar ook op de A20 file inmiddels bij het Ketelplein. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Blijswijk 3 kilometer. En vanwege het slechte weer bij Den Haag-Malieveld 2 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen Delft-Zuid en Delft 2. En richting Rotterdam, ook bij delft 2 kilometer. De A20 Gouda naar Rotterdam. Ook daar is veel water naar beneden gekomen. Tussen het Terbrechtse plein en het Klein Polderplein 5 kilometer. En verderop bij het ketelplein nog eens twee. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen de Alfred Maarn en Soesterberg 2 kilometer. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor het Vaamplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee, Zandvoort. En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 1903 19 ja, ja ik dacht laten we maar heel vroeg beginnen Dan hebben we tenminste nog een beetje speelruimte. Dan kunnen we in ieder geval vooruit <laughs> um, ja. ja nou van de piano van uh, Tom Turpin Gaan we naar de piano van Pia Beck Met uh, een nummer Waar zij natuurlijk uh, in het genre Waar zij heel bekend mee is geworden De Third Man Boogie Third Man Boogie. Aan het einde hoorden we dan nog een geweldig orkest achter. En dat klopt ook, want uh, er is een opname, dit is een opname van uh, Pier Beck waar zij zich omringt met uh, Nederlandse paaltjes. Klaas Wit, Bert Boeren, Bob Kaper, Herman Schoondewald, Peter Niewerf op de gitaar, Henk Haverhoek op de bas en Huub Jansen drums, de halve Dutch winkeldesband. Ja, die zingt natuurlijk ook als entertainer en samen met deze muzikanten is het goed te horen in het nummer What Does It Take. The mountain, it takes a typhoon to churn up the sea, but what does it take to make you take to me? It takes a heat wave to melt an iceberg, it takes a blossom to bother him bee. but what does it take to make you take to me? you can have a move, anything you say, anything you say, only say it soon, while you're around it takes a feather, feather. to knock me over, Hope it takes a nitwit oh. to tell you I'm free, cause baby I'm just your humble servant, make a so feather to not be over, it takes a nitwit to tell you I'm free, cause baby I'm just your humble servant, making Right on the line Don't want nothing Come betwixt me And that old home of mine I'm so tired and lonely Every hour seems a day For there's one and one only Understands what I say And when yeah, I'll never more own. China shore. I'm coming Virginia. We zijn vandaag, uh, we, we zijn nu aangeland in een blokje waar uh, zangeressen elkaar opvolgen. Ik heb een uh, CD van een Franse groep Stop Chorus, Stop Chorus, uh, Jazz New Orleans, en daar um, hoort u uh, een Franse zangeres. I'm going to sit right down and write myself a letter. En daar komt natuurlijk de prachtige zin in. It came, it came from you, it came from you. Stop chorus met I'm Gonna Sit Right Down. I'm gonna sit right down and write my seven from you, I'm gonna write words as so sweet, They're gonna knock me off my feet. There's a real bad sign Love is a stranger inside this heart of mine Catherine Russell We uh, zijn een beetje, ver, beetje verrast. Ja, maar Het uh, blokje vocalisten uh, mag ze zeker niet ontbreken nee. We gaan dit blokje afsluiten Met, uh, met wie Met St Stacey Kent Dat is een zangeres die heb ik al een aantal keer eerder gedraaid Ik geloof een uh, Engelse zangeres Met een uh, uh, Franse vader En daarom is haar Frans heel erg goed uh, We gaan luisteren naar Zepetit Rianne Van Bernard Gibert. En dan nu naar iets heel anders. Tot nu toe hebben wij in dit programma allemaal uh, orkesten laten horen waar mooie arrangementen waren, waar ze, ze met z'n ze allen producten brachten. Nu gaan we terug naar een, uh, een kleine. Uh, Stille ode aan uh, Duke Ellington... ...gespeeld door een duo... ...Mulgrew, Miller op piano... ...en Niels Henning Pedersen... ...op de bas... ...de Deense... ...de Zweedse Deense... ...de Scandinavische bassist, zou ik maar zeggen... ...die ook uh, al een jaar geleden overleden is... ...en een uh, heel mooi samenspel... ...de C.G.M. Blues... en Chad Baker, twee giganten, samen in een live-opname in, uh, in Zweden opgenomen in 1983 met George Maratz op de bas, Victor-Louis Trimps en Jimmy McNeely op piano. Wat ga jij laten horen? Ja, ik haal dus wel eens wat van uh, YouTube, ik draai wel eens wat van YouTube. En op YouTube zijn de mogelijkheden eigenlijk eindeloos en... Uh, nou, alles wordt erop gezet. Hele oude recordings, zoals die uit 1903. Uh, ja, maar dat, dat soort dingen dat vind je niet meer op CD, maar dat vind je alleen nog uh, op YouTube. Op YouTube. En, um, en daar vond ik ook dus een, uh, een, een duet tussen Diana Shore en Pearl Bailey. Uh, en, uh, Is dat die opname waar ze elkaar uh, over... ...en waar ze uit gaan leggen... ...wat de een zingt, gaat de ander vertalen. Ja, precies, precies. Maar, uh, Diana Shore die zingt Mac The Knife... ...en Pearl Bailey gaat uh, proberen... Uh, ...het is een beetje een comedy... ...een beetje, een beetje grappig bedoeld... Ja. ...maar ze gaat proberen... Uh, ...te verklaren wat Diana Shore ja. zingt. En, het uh, komt uh, heel, heel goed over eigenlijk... ...en ze zijn allebei twee goede zangeressen... ...dus het is uh, ja, heel muzikaal. Ik ken deze opname... ...want het is een heel goed een grote type van uh, um, um, improviseren ja, precies, ja. op het podium alle minuut ik weet niet of we zouden zingen Mac the Knife zingen oh, waarom niet? Het is een goede zong! ik geloof dat ik de zong liefde, maar mijn goodness, het heeft zo veel gedaan gewoon omdat mensen het over en over gaan spelen over en over en ze sturen te weten wat het betekent ik ben met hen, ik weet niet wat het betekent ik zeg je wat Donny, je zing het en ik zal het uitleggen je ziet, ik benieuwd naar de teenagede set so you do. All right, you better talk plain. Ready? Yep. Oh, the shark has... What? ...pretty teeth, dear. Uh-huh. And he shows them... How, oh, Donna? ...pearly white. That's my name, pearly me. What's the jackknife. Oh. Has McKeith. This man carries a weapon. And he keeps it... Where? ...out of sight. Well, he's scared of the law. Oh, and the shark bites. Door Elmo Hope, piano Percy Heath op de bas, Philly Joe Jones op de drums, een opname uit 53. Dan gaan we nu naar uh, een gouden oude Jerry Mulligan met Chad Baker, Burnish Tune. En met uh, het nummer Stormy Weather. Gespeeld door de jonge Duitse Hammond-organiste Barbara Dennerlein. Die uh, samenspeelt met Friedrich Goulda op de piano. Gaan we afscheid nemen. David Habig en ik. Wij vonden het leuk om vandaag uh, ZFM Jazz weer voor u te mogen samenstellen. En uh, we komen graag een volgende keer bij je terug met... Allemaal leuke, nieuwe, spannende en uh, interessante dingen. En wens u een hele fijne verdere dag. Er is van alles te doen in het Dorp. Ik dorp: stalletjes. Er is zijn sculpturen. Uh, Maak een rondje. Er is ook nog uh, uh, Jess in Hanen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.